Het is drie uur, Jeroen Tjepke aan met het NOS Journaal. De Filipijnse president Aquino heeft gezegd dat hij in de stad Tacloban blijft... totdat de hulpverlening daar soepel verloopt. Veel overlevenden klagen dat ze nauwelijks voedsel krijgen en daardoor honger lijden. Het vervoer naar het binnenland verloopt nog steeds moeizaam... doordat de infrastructuur is verwoest. De orkaan Hayan heeft dan bijna 4000 mensen het leven gekost. Er zijn nog 1200 vermisten. Vandaag zijn in de Filipijnen de slachtoffers herdacht. Dat gebeurde tijdens missen in alle Rooms-Katholieke kerken. Eurocommissaris Nelly Kroes van de VVD heeft afstand genomen... van de kritiek van prominente partijgenoten... op de Belgische politicus Guy Verhofstadt. VVD-kamerlid Verheijen zei onlangs dat eurofielen gevaarlijker zijn... dan rechtspopulisten als Geert Wilders of Marine Le Pen... van het Front National. En hij noemde als voorbeeld Europarlementariër Verhofstadt. Hij kreeg bijval van oud vvd leider Frits Bolkenstein. Nelly Kroes zei in het tv-programma Buitenhof... doorgewinterde politici moeten nadenken... voordat ze zulke one-liners debiteren. Op de Dam in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen van de actiegroep Nederland wordt beter geprotesteerd tegen Zwarte Piet. De stichting vindt Zwarte Piet racistisch en respectloos voor mensen van Afrikaanse afkomst. De demonstranten keerden Sinterklaas en Pieter de rug toe. Ook hadden ze tape op hun mond geplakt. De uiterlijk van de 500 Pieten in de stoet is dit jaar aangepast. Na de discussie van de afgelopen tijd zo dragen de pieten tijdens de intocht geen gouden oorringen. En hebben sommigen een andere kleur lippenstift en geen kroeshaar. In de Zeeuwse plaats Renesse heeft een groep jongeren vannacht gevochten met de politie. Het geweld begon toen een paar jongens ruzie met een meisje maakten over een mobiele telefoon. Die mobiele telefoon. Er ontstond een worsteling toen de politie een van de jongens wilde aanhouden. De twee agenten raakten licht gewond en riepen versterking op. Vier jongeren zijn aangehouden. Het weer. Lokaal kan wat motregen vallen. Het wordt 6 graden in Limburg tot 11 op de Wadden. Komende nacht weer nevel en mist bij minima tussen min 1 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met file bij Bergen-op-Zoom op de A4, A58 in zuidelijke richting. Want de weg is daar dicht het hele weekend nog, de hele dag nog, bij Hogerheide. Tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hoge Hogerheide staat nu 2 kilometer file. En er is vertraging op het spoor, want tussen Utrecht en Houten rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen.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 Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. 0900 60 80 100. Vijf cent per minuut. 200 jaar monarchie. Een goed statieportret. Waar moet dat aan voldoen? Biografe Jutta Gorris over Beatrix. Het jubileum van steliste Larissa Groeneveld en het Osiris-trio. En fotograaf Erwin Olaf. In Kunst of TV. Straks om vijf over zes op Nederland 2.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 Een middagje zonder voetbal, maar wel met ongeveer alle andere sporten die er zijn. Bijvoorbeeld tennis. Marcella Mesker verliet hier net bij, volgens mij was het juice... en 5-4 voor Djokovic tegen Berdych. En nu? Het is nu nog steeds 5-4, maar voordeel <laughs> voor Berdych. De Tsjech die twee setpoints heeft overleefd erg goed speelt. Veel power laat zien. Goed serveert. Een e-slaat als het nodig is. Naar het net komt en uitstekend volleert. En nu de tweede service. Backhand langs de lijn van Berdy. Voorhand langs de lijn van Djokovic. De rally is weer aan de gang, zoals we daar heel veel hebben gezien. Hoog niveau. Hoog tempo. Met heel veel power. En nu wordt het weer uh, juice. We zien nauwelijks unforced errors. Uh, wel forced errors. Maar ja, die worden dan ook afgedwongen naar uh, van die lange rallies. En zo uh, zien we hier opnieuw een hele de lange service game van Berdy. Het is dus nog steeds 5-4 voor Novak Djokovic. Maar het is wederom juice. En het is de finale van de Davis Cup. Waarin Tsjechië met 2-1 in wedstrijden voor staat. En Djokovic dus zal moeten winnen. Om er een beslissende vijfde wedstrijd uit te slepen. Om, de, om het kampioenschap in die Davis Cup van dit jaar. Het is spannend in de hockeyhoofdklasse bij de vrouwen. Want Laren, de koploper, verloor vanmiddag van Mop. Het was ook bij Mop met 2-1. SCAC speelde uitgelijk bij Kampong met 1-1. Amsterdam won wel uit bij Nijmegen met 4-0. Hik Pinoquet werd 1-0. Hurley HDM 4-0. En Oranje Zwart tegen Den Bosch 1-5. Betekent dat de nummers 1 tot en met 4 in de stand elkaar nog maar 2 punten ontlopen. Laren heeft 31 punten. Amsterdam heeft er 30. SCAC 29. En Den Bosch op de vierde plaats. Ook 29. En onderaan is het lastig voor Nijmegen, met pas 6 punten uit 13 gespeeld. En Hicks staat 12, de laatste met één schamel puntje uit 13 wedstrijden. In de hoofdklasse bij de mannen speelt Amsterdam thuis tegen Kampong, en daar is Tim Steens. Ja, dat is een belangrijke wedstrijd voor Amsterdam. Want kijk maar even naar de stand. Want uh, ja, bij de vrouwen, je zei het al Henry... Uh, zijn de eerste vier nagenoeg bekend... die de play-offs gaan spelen onder landstitel. Bij de mannen ook de eerste vier. Maar daar zijn zes teams uh, die komen daarvoor in aanmerking. Want nummer 1, Rotterdam, heeft 27 punten. Nummer 2 oranje-zwart, 25. Nou, die spelen toevallig ook vandaag tegen elkaar. Oranje-zwart tegen Rotterdam. Kampung staat derde met 25 punten. HGC is vierde met 24. Die spelen vandaag een redelijk makkelijke wedstrijd thuis tegen Hurley. En dan uh, Amsterdam staat vijfde met 23 punten en Bloemendaal zesde met 22. Het staat heel dicht bij elkaar. Bloemendaal speelt vandaag tegen Pinoquet, dus ik verwacht dat Bloemendaal dat wel gaat winnen. Dus voor Amsterdam is het zaak om vandaag te winnen, om bij te blijven bij die top 4, zeg maar. Um, we zijn nu onderweg 20 minuten. Er is nog niet gescoord. Het is wel een hele aantrekkelijke wedstrijd, moet ik zeggen. De beste kans was voor Amsterdam zojuist. Ze kregen de eerste strafcorner. Die werd niet goed gestopt, maar in de rebound kreeg Teun over een enorme kans. Maar zijn backhand ging net naast het doel van uh, de keeper van Kamp uh, David Hart, de eerste international. Zodat de stand nog steeds 0-0 is. En het is ook voor Amsterdam de eerste wedstrijd. dat zij zonder Valentin Verga spelen. Uh, vorige week, uh, iedereen weet het wel, dat incident met Seffi van As. Hij is door Amsterdam uh, voor drie wedstrijden geschorst. Dus tot de winststop zal hij niet meer spelen voor Amsterdam. Ze spelen volgende week nog Den Bos. En daarna spelen ze nog tegen, uh, moet ik even goed kijken. Tegen de Bloemendaal. Dus dan is hij er niet bij. En dinsdag aanstaande doet de terugcommissie van de Hockeybond uitspraak over die uh, straf voor Valentin Verga. En dan zal er wel weer duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren. Ook met die claim die Rotterdam eventueel wil gaan uh, halen bij uh, Amsterdam. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan hier voorlopig even kijken naar een interessante topper tussen uh, Amsterdam en Kampong. En de stand met nog 14 minuten in de eerste helft is nog 0-0. Jarenlang gold hij als Nederlandse belofte in de Major League... de Amerikaanse profhonkbouwcompetitie. Maar echt mee kunnen op het hoogste niveau bleek lastig voor Rick van der Heuk. 28 jaar inmiddels en sinds zijn zestiende actief in Amerika. Dus besloot hij het afgelopen seizoen het anders aan te gaan pakken. Van der Heuk ging spelen in Zuid-Korea en dat bleek een goede zet. Momenteel is hij in Nederland om met een aantal Major League spelers... honkbouwclinics te geven aan de jeugd. De European Big League Tour heet dat project... dat door Van der Heuk zelf is opgezet. In Rotterdam sprak Edwin Cornelissen met Rick van der Heuk net terug uit Korea... na het behalen van het kampioenschap met zijn club Samsung Lions. Zeg Rick, wat krijg je nou eigenlijk als je kampioen wordt in Korea? Krijg je dan een ring, een beker, een schaal? Hoe werkt dat? Iedere speler krijgt een ring, maar uiteindelijk natuurlijk ook de kampioenschap... de trofee, zeg maar. In Nederland heb je de schaal natuurlijk, maar wij hebben een grote trofee. Ja, en het was groot feest, kan ik me zo voorstellen, daar in Korea. Ja, het was gek. Korea is ook uh, volkssport nummer één. En uh, ja, fans zijn heel uitbundig en enthousiast. En dat was echt uh, heel, heel mooi om mee te maken. Schets eens even, wat zijn we van die dingen die je hebt meegemaakt toen? Ja, de, ja, de fans die hebben van die thundersticks. Uh, ze zingen liedjes uh, de hele wedstrijd lang. En uh, ja, als je weet dat een hongerwedstrijd een uh, goed vier uur kan duren. Ja, die, die mensen gaan los gewoon voor, uh, ja, voor, die, voor heel die vier uur. En die staan achter het team en die, en die gaan maar door en die gaan maar door. Dat was echt prachtig. Dus dat betekent wel wat in Korea als jouw hongpo club kampioen wordt. Ja, absoluut. absoluut. Dat was, uh, en natuurlijk ook nog uh, wij als, als Samsung Lions. Dus uh, ja, dat is wel het team daar. Dus dat was echt uh, prachtig om mee te maken. Dus dan hebben wij het in Nederland over Xander Bogaarts. Maar eigenlijk stelt dit ook wel wat voor. Ja, absoluut. En uh, natuurlijk uh, de World Series wat Xander Bogaarts. Uh, die Sanne Bogarts heeft gewonnen, is natuurlijk de ultieme droom van iedere speler, van iedere hongballer. Ja. Laten we inderdaad eventjes wat duizenden kilometers van Korea afgaan naar de grote competitie, de Major League. Als we jouw carrière erbij pakken, jarenlang al actief geweest in Amerika. Hè? Ik stond er mee op, hoor. Florida, Marlins, Baltimore, Orioles, Cleveland, Indians, Toronto, Blue Jays, Pittsburgh Pirates, uh, Major League. Maar het was toch vooral echt er tegenaan schurken hè? in jouw geval. Ja, heen en weer. Heen en weer. En uh, dan weer Major League, dan weer AAA, Major League, Net eigenlijk er tussenin en uh, nou goed dan op een gegeven moment kom je in een, uh, een beetje onzekerheid terecht en toen heb ik gekozen om uh, een jaar naar Korea te gaan om uh, daar puur uh, mijn starts te maken als startende werper om echt uh, te kunnen laten zien dat ik uh, 30 starts per jaar kan maken en uh, daar ook uh, uh, op dat hoogste niveau uh, ja, kan, kan fungeren in, in, in de positie waar ik graag, uh, graag wil zijn en uh, ja, dat heb ik gedaan. Dus... Want neem ons even mee naar Amerika. Hè. Je staat er dan onder contract bij een Major League Club. Maar dan kom je niet in het eerste team terecht? Ja, dat klopt. Er uh, ligt er maar net aan, uh, als ik stond op het roster, dan kom je niet in het eerste team terecht. Dan moet uh, de technisch directeur een beslissing maken. De, die hebben de beslissing gemaakt dat ze mij van het roster afhalen. Uh, dan betekent dat je in een grote pool wordt gegooid waar alle teams je kunnen oppikken. Nou, dat is het bij mij gebeurd. Ik werd opgepikt door de Cleveland Indians. Uh, uiteindelijk, sorry, door de Toronto Blue Jays. Uiteindelijk uh, deed hij hetzelfde. Werd ik opgepikt door de Cleveland Indians. Die deed uiteindelijk hetzelfde. Werd ik opgepikt door Pittsburgh. En daar heb je niks over te zeggen. En dan... en dat gaat allemaal in een heel korte tijd, hè? <laughs> ja, dat ging, daar ging in, in een maand tijd. En ja, uh, kijk, dan, uh, dan houdt even het, uh, het spelletje en, en, en de liefde die je hebt daarvoor. Uh, ja, dan wordt het even moeilijk in, in, in die momenten. maar... Uh, ja, als je dan eenmaal toch uh, bij de Pirates kom ik terecht. En uh, daar ging het uh, super. En daar heb ik ook een hele goede tijd gehad. Ja, je blijft op een gegeven moment verhuizen, kan ik me voorstellen. Ja, heen en weer, heen en weer. En daar word je toch wel een klein beetje gek van. Maar, uh, maar goed, het, het positieve is dat je bij iedere keer opgepikt wordt door andere teams. Alleen, uh, ja, het, het, het moeilijke ervan is om iedere keer weer je spullen te pakken. Weer naar iets anders. En, en geen vastigheid te hebben voor een langere periode. Precies, en ik kan me voorstellen dat je als speler je ook wel een beetje een soort van handelswaar voelt. Ja, dat klopt. En, uh, maar ja, goed dat dat weet je. En in de Hongballen Weet je er sowieso en ik kan ook voorbeelden geven. Nu zijn we hier in Rotterdam voor de European Big League Tour, maar als je kijkt, de spelers die hier zijn geweest, Het zijn jongens die al voor twee, drie, vier clubs ook hebben gespeeld. En ja, dan zie je maar hoe het eraan toe gaat daar. En het is gewoon, gewoon keihard. Ja. Moet je dan ook oppassen dat je het plezier wel houdt in het spelletje waar het allemaal mee begon? Ja, absoluut, want dat wordt alleen maar moeilijker. En als jij op een gegeven moment niet meer kan doen waar je zo van houdt of waar je zo gelukkig van wordt, en dat is het spelletje spelen, ja, dan dan zit, je er eigenlijk, ja, dan zit je er niet lekker in. Dan, dan, dan, ja, dan moet je er gewoon even kijken wat je wil doen en waar je naartoe toe wil daarmee. Ja, precies. Want laten we wel even spelen. In de Major League is natuurlijk de grote droom ook van jou. Uh, maar ja, in de Minor League, dat is toch van een ander niveau, een andere ambiance. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is allemaal, dat is allemaal net iets minder gewoon. Triple uh, ja, A, dat is, dat is hartstikke leuk. Alleen uh, ja, we spelen in Triple A om uiteindelijk toch in de, in de Major League te komen. En daar gaat het om. En, ja, als je dan uh, toch in de triple-A weer terechtkomt en dan weer in de League en dan weer terug, en, en, ja, dan, uh, dan wordt het gewoon moeilijk. En dan komt Korea. Hoe komen ze eigenlijk bij jou terecht? Ja, die hebben natuurlijk ook een scout zit in Amerika en uh, die mogen twee buitenlandse spelers uh, per jaar aantrekken. Uh, of sorry, per jaar aantrekken. Die mogen maar twee buitenlandse spelers op hun roster hebben per jaar. Per club twee per club. spelers? Ja, dat klopt. En uh, ja, die, die gaan scouten en die, uh, die gaan kijken en, en voornamelijk in de triple-A-competities om, uh, ja, om te kijken voor jongens die, uh, die geïnteresseerd zijn om daar naartoe te gaan. En, uh, zo is dat eigenlijk op mijn pad gekomen. Dus dan word je gepost en dan denk jij, ja, Korea, wat moet je daarvan verwachten? Ja, absoluut. Dat was in het begin ook zeker zo. En, uh, ja, goed, ik heb uh, ook wel eens interesse gehad uit Japan. En dan ga je toch eventjes uh, even researchen van wat het inhoudt en, en, en waar het naartoe gaat. en, en uh, ja, Dat heb ik ook in Korea gedaan. En ja, uiteindelijk uh, is Samsung Lions geworden. Ja, je hebt even zitten googelen, eventjes te kijken van, nou, wat is dat eigenlijk, honkbal in Korea? Ja, absoluut, want je wil natuurlijk wel weten wat voor competitie het is. En uh, ik wil geen stap terug doen, ik wil zeker een stap vooruit blijven doen. En uh, mijn droom is toch altijd om nog in, in Magic terug te keren. En uh, ja, dan ga ik geen stapje terug doen. Ik wil wel zorgen dat ik me kan blijven ontwikkelen. En, en, en zorgen dat ik toch dichterbij kan komen waar, waar ik naartoe wil gaan. En ja, dat heb ik gedaan. En ik, ik weet ook welke jongens er hebben gespeeld en spelen op dit moment. En uh, ja, dat was een mooie uitdaging. Nou dan kom je terecht daar in Korea. Wat valt je om op? Ja, alles. Het is de cultuur, de cultuur, shock zoals ze dat dan noemen. Uh, maar ook de, honkbal, de honkbalcultuur is ook anders. En uh, ja, je moet je aanpassen aan, aan, aan twee culturen. De honkbalcultuur en, en de normale cultuur. En uh, ja, dat heeft gewoon even tijd nodig. Ja. Want je schetst al, hè, die ambiance in de stadions. Al die mensen met die thundersticks die dan aan het uh, lawaai maken zijn. Ze zijn echt gek hè, van het honkbal. Ja, ze zijn echt, uh, echt gek op honkballen. En Samsung Lions uh, is, is toch de grootste club daar. En die hebben uh, enorm veel fans. Dus ja, het was gewoon echt gek huis. Hoeveel mensen zitten daar in zo'n stadion? Ja, gewoon 30.000 uh, uitverkocht. En uh, iedere wedstrijd weer. En, uh, ja, het is uh, echt Prachtig om mee te maken. Herkent worden op straat en zo? Ja, absoluut. Je bent, uh, als je dat moet vergelijken met, met de Major League... dan ben je daar toch wel echt een, uh, echt een celebrity. En uh, ja, Dat merk je ook aan, aan, aan de fans. En als je ergens gaat eten of als je ergens uh, gaat winkelen of zo... Uh, dat mensen toch herkennen foto's, handtekeningen en dat soort dingen. Nou is het in Amerika natuurlijk cultuurgoed hè, honkbal. Snappen ze in Korea het spelletje? Jawel, jawel. Het is, uh, het is wel iets anders uh, qua belevenis vind ik voor mezelf. Maar uh, jawel, ze begrijpen daar wel iets van, ja. En je zei de honkbalcultuur, daar moest ik ook aan wennen. Hè? Want hoe anders is dat dan de Amerikaanse? Ja, het is de denkwijze waarop ze trainen, waarop ze spelen. Uh, ja, ze spelen een iets korter spelletje dan in Amerika. In Amerika uh, vallen ze toch meer terug op de, de powerjongens. En hier is het toch echt het kleine spel. Het, uh, uh, ja, uh, moving the runners, zoals ze dan noemen. En uh, stootslagen en dat soort dingen. En uh, stelen van honken. en Echt, uh, ja, echt een uh, tactisch, toch wel iets tactischer... Uh, en ja, dat is mooi om mee te maken, ook mooi om te leren, want daar groei je toch ook weer van. En in de communicatie, want je zei het al, er mogen maar twee buitenlanders in zo'n team zitten. Dus uh, ja, er wordt wel naar je geluisterd, denk ik. Ja, absoluut. En uh, ja, dit is, Kijk, de, de communicatie met spelers is moeilijk. Uh, mijn coaches is ook moeilijk, we hebben natuurlijk een vertaler erbij. Alleen, uh, in de, de Koreaanse cultuur gaat in, in leeftijdscategorieën. En als je ouder bent, word je ook met, uh, met een andere leeftijdsvorm aangesproken. En, mijn vertaler, als ik iets tegen hem zeg... en hij wil het vertalen naar, hun, naar een van onze coaches... dan wordt dat, in een, wordt dat net anders overgebracht dan als ik misschien zou willen. En ja, dat is heel apart. En ook gewoon in de onderlinge communicatie met spelers. moet je daaraan wennen? Hè? Misschien dat jij weer directer bent dan dat zij gewend zijn en zo? Ja, absoluut. Ik, ik denk dat wij in Amerika ook, maar hier ook, dat we sowieso directer zijn... En ze kunnen wel wat Engels, maar het is niet goed genoeg om echt conversaties te hebben en dat soort dingen. Maar goed, daar leer je gedurende het jaar wel mee leven. Nou hoorde je bij het voetbal wel eens als trainers in Azië aan de slag gingen... dat ze zo ja, gedwee alle instructies volgden, dat er weinig eigen initiatief en creativiteit in zat. Dat geldt dat voor het honkbal ook? Ja, dat geldt voor het honkbal ook, absoluut. Ik denk dat de, de spelers die... die die zijn zo gedrild en geleerd om hun coaches en hun, uh, ja, hun, hun, hun bazen zeg maar, te, ja, te pleasen en te disciplineren. Ja, die, die doen precies wat, wat gevraagd wordt en uh, and, and that's it. Dus. Ja. Wat heeft het jou gebracht, dat avontuur in Korea? Ja, het was prachtig. Ik, ik heb natuurlijk vooraf uh, wel een aantal doelen gesteld. En, en wat ik wilde bereiken daar. Omdat ik er toch alles wilde uithalen. En uh, één, je speelt voor een team dat, uh, dat kampioen moet worden. Want uh, ja, daar, daar is, als Samsung Lions ben je daar toch uh, dat is toch een standaard wat ze, wat ze hebben. En uh, daar, dat wilde ik doen. Ik wilde starten. Dat heb ik, uh, dat heb ik kunnen doen. En, en ik wilde veel innings maken. Dat heb ik ook kunnen doen. En, uh, ik heb geleerd om, om uh, het, het kortere spel uh, beter, uh, beter mee om te gaan. Ik heb geleerd om een snellere beweging te hebben naar de thuisplaten. Uh, dus ja, ik heb, uh, ik heb hele mooie dingen Geleerd. En vooral dus het vele spelen, dat was wat je nodig had. Ja, absoluut. En, en, en het vele spelen als startende werper, daar uh, was ik echt op na, naar op zoek. Wat betekent dat voor die Major League droom die je nog altijd wel hebt? Brengt dit jou weer een stapje dichterbij? Ja, absoluut. Uh, die heb ik, die hou ik ook. En uh, dat is ook mijn ambitie om, uh, om terug te keren. Ik ben 28, dus uh, ja, het is, uh, het is weer, weer een klein stapje dichterbij, heb ik het idee. En ik uh, ben mezelf als pitcher, ben ik me compleet aan het maken. En ik denk dat dat toch het belangrijkste is. Want uh, hoe nu verder met uh, het Koreaanse avontuur? Je had een contract voor één seizoen, hè? Ja, dat klopt. Uh, ik ben uh, heel erg benieuwd. Uh, ik ben nu officieel uh, free agent geworden. Dus uh, het is nu afwachten uh, wie er geïnteresseerd zijn welke clubs er weer geïnteresseerd zijn. En dan uh, zullen we het allemaal op een rijtje leggen en, uh, en hopelijk de juiste beslissing maken weer. Het zou zomaar kunnen dat uh, Samsung Lions, jouw club, uh, dat die weer bij je aanklopt? Ja, dat, uh, absoluut. Dat zou kunnen, ja. Heb je zelf een voorkeur van wat je wil? Um, ja, ik, ik heb wel een voorkeur en ik, uh, natuurlijk wil ik, uh, wil ik terug naar Amerika of ooit terug naar Amerika. Alleen ik wil ook nog een aantal jaren gewoon uh, doen wat ik, uh, wat ik dit jaar heb gedaan. Dus dat veel starten en veel innings maken en, uh, en van kampioenschappen spelen. En ja, dan, uh, dan moet je toch even goed gaan nadenken en, en alles goed op een rijtje zetten. Want in Amerika is het risico natuurlijk altijd aanwezig dat je toch weer in die oude situatie terechtkomt van het niet major league spelen daaronder. Ja, dat klopt. Alleen er dat, dat, dat komt eigenlijk een moment dat, dat je daar niet meer... Dat je dat niet meer in je kop hebt en niet meer in je kop moet hebben. Want ja, dat is ook denk ik een, een, een mindset die ik misschien heb gehad. Maar die, die ik nu niet meer wil hebben. Mm -hmm. En dat is iets waar ik als ik terug ga wil ik er klaar voor zijn. En, en, en wil ik ook gewoon meteen mijn, mijn stempel kunnen drukken. En, en kunnen zeggen hey, ik, ik, hier hoor ik thuis en, en dit wil ik gaan doen. En uh, ik, ik ben klaar met, met de rest. En, en ja daar moet je van overtuigd zijn. Ja echt het, het klaar zijn met de, op dat lagere niveau spelen dus bedoel je. Absoluut ja. ja. Heb je het idee dat je al zover bent nu? Uh, ik zit er tegenaan, ja. Ik denk er wel dat ik er tegenaan zit. Ik heb nog wel uh, afgelopen zon, ik dat ik nog wel een aantal kleine uh, verbeteringen kan maken. En uh, ik denk als ik die verbeteringen maak, dat ik, uh, dat ik die stap kan maken, absoluut. Is het iets wat je ook volkomen zelf in de hand hebt? Of ja, we hadden het al over hè, eigenlijk een beetje de, de, de handelswaarde die je bent. Is het ook wel een beetje een toevalstreffer dat clubs jou toevallig nou net oppikken? Ja, nee, je hebt het allemaal zelf in de hand. Hoe beter je presteert, hoe, hoe meer clubs geïnteresseerd zijn. en uh, Als jij de, de statistieken op het bord zet, ja, dan zullen teams en clubs geïnteresseerd zijn. En dan moet je blijven doen. Als ik jou zo beluister, dan krijgen ze in Amerika, mocht je teruggaan, een heel andere Rick van der Hurk te zien. Absoluut, uh, nou een hele andere, uh, een, een, een complete Rick van der Eurk. Vooralsnog ben je dus eventjes in Nederland voor uh, de European Big League Tour. Heb je zelf opgezet waarmee je uh, spelers uit de Major League naar Nederland brengt om het honkbal te promoten. Laten we even gaan luisteren hoe dat uh, klinkt op een zaterdagochtend in Rotterdam. Hij is onze gastteam, Rick van der Ja, nou, Ik vind hem wel uh, een beetje een voorbeeld voor me. Ik wil ook eigenlijk laten zowel worden. Het is gewoon een hele goede pitcher. En ook om in Amerika te spelen. Het is, het is gewoon heel knap. Je moet gewoon hard trainen. En dat wat hem gelukt is. Hij, is niet, hij speelt niet voor niets. Gewoon in Korea en is kampioen geworden. Joep. Nog gefeliciteerd hè, Rick. Met de compoes Thanks. Ja. Goed gedaan, man. Eerst gaan we rustig de bal heen en weer gooien. Stap goed naar je doel. Rustig aan. Oefeningen met uh, het gooien eigenlijk. Ja, iets meer staan en iets meer gewicht op je achterste been. De basisoefeningen voor het pitchen. Dat je, dat je iets explosiever naar voren kan. Okay? Ja, gooien is heel moeilijk. Het, het is echt, je, je moet zoveel opletten en ook al die kracht dat heel je lichaam halen. Het is, ja, het is heel moeilijk. Ja, zijn armkant. Dus alle kracht en alle stress komt allemaal op je schouder en je elleboog. Daar komen armblessures van. Nou, ook dat je je handschoen goed moet dichtknijpen. Dan kan je meer energie uit heel je lichaam halen. Dus we willen hier sterk zijn, want we willen met heel ons lichaam gooien. Dus als wij hier knijpen, hier sterk zijn, knijp heb je zo hard je kan. En heel je arm. Ga nu slaan. Erg zin in. Veel vriend. Ja? Kom maar. Lijndrijf. Mooi. Hou het zo, hè? Wij speelden onder meer voor de Philadelphia Phillies en het Nederlands team. Roger Bernardia! Ik ja. je altijd zo ver. Kom maar, kom maar. Ja? Hoe kan je slaag goed blijven trainen? Uh, hoe kun je eigenlijk meer consistent uh, elke dag trainen? Um, zeg maar, werken aan je fout. Veel herhaling. Elke dag veel herhaling. Uh, dat is belangrijk. Heel veel tips gekregen. Uh, blijf naar de bal kijken. Uh, niet naar de pitcher gaan kijken. Niet zenuwachtig worden. De meest gemaakte fouten. Uh, ja, balans. En gewoon niet naar de bal kijken, zeg maar. Hoe je moet staan en allemaal dat soort dingen. Ja. Allemaal basisdingen. Laatste. Na het slaan. Ja, ik heb geen idee... Meet and Greet, ja dan een soort per persconferentie eigenlijk, ja. In ja. 2015 naar de New York Yankees, hij wil drie keer meedoen in de Major League All-Star Game. De beroemde afsluiter van het seizoen. Curtis Granderson. <applaus> Curtis Granderson. Wel goed spelen het ik vind het wel goed spelen, maar jammer dat hij bij de Yankees speelt. Boston is een betere club, vind ik. Ja, dat is een hartstikke grootheid. Het is uh, ja, spelen van uh, groot formaat natuurlijk. Uh, heel lang Major League gespeeld. En, en dat hij hier is, is natuurlijk hartstikke fantastisch voor die kinderen. you wil to stay in New York, bij de Yankees. So the question is, do I want to stay with the New York Yankees? I enjoyed my time there. It's been a great four years. If the opportunity presents itself, I'd love to. De vraag was hoeveel die verdient? Yeah, I don't know per game, but last season uh, 15 miljoen. Last season. Was dat 15? 15? Yes. 15, 15 miljoen. Uh, wat die met zijn geld deed eigenlijk? Ja, dat vond ik wel een leuke vraag. Op zich. I'm actually pretty cheap. I don't spend that much money. Um, my shoes are free. They gave me these clothes today to wear. So I really don't spend a lot of money. Heel vrolijk, heel enthousiast is die met de kinderen. Dus uh, ja, dat is goed. Yeah, nice question. Playing Major League Baseball is what we all dream about as little kids. And to play in front of 50,000 people in Yankee Stadium, to come here to another country and promote the game is exciting and fun, and I look forward to it. Let's go. Let's go! You guys did a great job. The last thing, continue to have fun, make your parents proud, do well in school first and foremost, stay out of trouble, and continue to have fun and play hard. Rick Curtis Granderson, een van de spelers die je hebt meegenomen. Speelde bij de New York Yankees. Ik heb begrepen dat hij nog een beetje in onderhandeling is of hij daar nou ook blijft. Maar uh, voor het grote publiek misschien niet de meest bekende naam. Maar kan je aangeven hoe groot is hij? Ja, superster. Uh, speelt al jaren op het hoogste niveau. Uh, Powerhitter, uh, midvelder, met heel veel snelheid, met heel veel power... Detroit gespeeld, nu het Yankees nu. En uh, ja, het is een van de beesten gewoon uh, in, in de big leagues. Ja, en ook een van de grootverdieners kan ik me voorstellen dan. Absoluut. <laughs> ja. um, hoe haal je zo'n jongen over om mee te gaan naar, naar Nederland, naar Europa? Ja, je benadert ze, je benadert ze. En uh, je hoopt dat de jongens die hier voorheen zijn geweest uh, ook uh, nog uh, de, de goede verhalen met elkaar delen. En uh, dat gebeurt en dat is gebeurd. En, uh, en, en uh, ja, dan, dan vraag je of iemand zo iemand geïnteresseerd is. En hij vond het geweldig. En ik weet ook dat hij in Amerika heel actief is uh, op het gebied van uh, clinics geven. Een en, uh, ja, sociaal heeft... bewogen jongen is het, hè? Ja, absoluut. En hij heeft ook zijn eigen foundation. En ja, daar zijn toch, daar zijn toch uh, belangrijke dingen die meespelen. En dan, uh, ja, dan vond hij het geweldig om hiermee hier aan mee te doen. Dus. dus hij voelt zich ook een beetje een ambassadeur van de honkbalsport? Absoluut, absoluut. Want daar is het eigenlijk om te doen ook natuurlijk met die clinics. En je wilt honkbal promoten in Nederland. Ja, het honkbal promoten in Europa door het geven van clinics, bij jongens die eigenlijk al een honkbal doen... dus je zou zeggen, die zijn eigenlijk al gek van het spelletje. Ja, dat klopt. Maar we doen ook op scholen, zoals deze ochtend... hebben we een scholenproject gedaan... waar kinderen eigenlijk voor het eerst geïntroduceerd worden aan het honkbal. En dan zie je toch dat ze heel enthousiast zijn. En dat is wel heel leuk om te zien. Die Major League die is er ook wel veel aan gelegen... Hè, om in Europa voet aan de bodem te krijgen. Uh, voor 2014, 2015 staan er ook een aantal Major League duels gepland in, in Hoofddorp. Hoe belangrijk is dat voor het, het honkbal in Nederland? Ja, dat is heel belangrijk. Uh, ik, ik vind ook gewoon eigenlijk... Ik pak iedere keer Europa erbij, want het is gewoon heel belangrijk voor het honkbal in Europa. Ik denk dat we heel veel talenten hebben. Uh, ik denk dat we heel goed bezig zijn met de baseball academies en, en alles wat, we nu aan het, uh, of wat nu gaande is. Je ziet ook het, ne het Nederlands team wat uitermate uh, goed presteert. Maar dat is niet alleen dit jaar, dat is al jaren zo. Ja. Dus ja, we zijn, gewoon, uh, we zijn gewoon heel erg sterk bezig en goed bezig. En uh, ja, dan, als je dan ook nog beetje die wedstrijden die je krijgt, ja, dan is het uh, ja, dat is eigenlijk het beste wat er kan gebeuren. Ja, want wat moet dat gaan brengen dan in Europa? Uh, ja, we moeten brengen eigenlijk meer aandacht voor, voor de hongbalsport. En, uh, en toch het hongballen naar een hoger niveau proberen te tillen. Want denk je dat het grote publiek uh, die major league duels op waarde weet te schatten? Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik wil zeggen ja natuurlijk. En uh, daar hopen we wel op. Ja, je, jij denkt dat die stadions echt gaan vollopen daarvoor? Daar denk ik wel, ja. ja. Daar ga ik wel vanuit. Een Beetje afhankelijk van welke ploegen er komen natuurlijk. T absoluut. Ik denk dat dat heeft er ook mee te maken. Alleen, ik vind dat, dat het Nederlandse publiek nie, niet alleen naar de teams moet kijken. Ik denk dat alle teams wel uh, ge, ja, goed genoeg zijn om, om naar te komen kijken. Maar ik denk, als je een Yankee's of zo... Ja, dan, dan zal het in, in, inderdaad vol zitten. Ja. Ja. Als je het hebt over het promoten van honkbal in Nederland... die titel van uh, Xander Bogaerts, dat speelt ook wel mee, hè? Ja, zeker. Ja, geweldig. En op zo'n jonge leeftijd al zo belangrijk kunnen zijn en, en voor je team. En, en, en ook de een winnen, ja, dat is, uh, dat is echt geweldig. Hoe heb jij daarnaar zitten kijken? Ook wel een beetje vanuit je Nederlandse hart? Ja, tuurlijk. En ja, ik... Toevallig in Korea was het eigenlijk perfect, want de wedstrijden waren in de ochtend, dus ik kon die wedstrijden ook kijken. Want het liep samen met, mijn, met onze wedstrijd, want wij zaten ook in de finale. En dan, ja, dan, kan, je dat, dan kan je dat zien en dan kan je daar toch wel van, van genieten. Ja. Dus hij heeft eigenlijk een beetje die droomcarrière die jij nog in het hoofd hebt. Ja, ja dat is het winnen van, van de World Series, ja absoluut. Dat is, uh, dat is het ultieme. Ja. We hebben het over het honkbal in Nederland. Uh, ja, je zei het al, de prestaties uh, die zijn zeker goed. En toch vind ik, als je dan in de Nederlandse competitie gaat kijken... er zit altijd relatief weinig publiek op de tribunes... dan lijkt die vonk maar niet echt over te slaan. Hè? Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook een stukje te maken heeft met de aandacht die je krijgt... Uh... Ja, van de media. En, en kijk, komt het op tv, in de kranten, et cetera. Dan word je inderdaad aan herinnerd en dan kijken mensen er toch meer naar. En ja, dat gebeurt nog te weinig. En ik vind ook met alle prestaties die we hebben geleverd... dat het nog steeds in de media, ja, slaat het die ik ook niet over. En ja, dat is, dat is soms wel eens jammer. Het zijn eigenlijk echt de momenten, hè? Het moment dat ze in actie komen, tijdens zo'n baseballclassic en zo. Ja, dan is de aandacht er. Maar daarna hebt het ook snel weer weg. Ja, precies, ja. En dan, en dan is er helemaal niks meer. En tot, tot iemand weer iets geweldigs doet, zoals Sandor Bogart... en dan komt het weer helemaal op. En dan is het weer helemaal weg. Maar wat kan je nou doen om het structureel uh, goed te krijgen? Ja, dat is uh, meer leden en ja, daar gaat. Ja, dat gaat... Helemaal door tot, tot, uh, tot het begin. En dus meer leden en, en zo proberen om de sport groter te maken. En, uh, of is het ook wel gewoon een beetje... Ja, in Amerika zit het zo in die cultuur, een soort way of life. En uh, dat is hier misschien niet zo. Daar is het ook. Dat heeft het ook mee te maken. Als je er hier kijkt naar het voetballen hier, is dat precies hetzelfde. en uh, als, jij, als jij naar... Uh, de stadions blijven toch vol lopen hier voor het voetballen. En of het nou uh, dit jaar misschien minder is dan andere jaren. Maar uh, ze zitten gewoon vol. Dus uh, ja, dat is toch wel een cultuur... Uh, die successen, is dat ook een kwestie van uh, beleid? Kan je erop rekenen dat ook over 10, 15 jaar die successen er nog steeds zo zullen zijn voor die Nederlandse ploeg? Uh, ja, ik denk het wel. Als, als wij uh, de spelers goed blijven opleiden en, en jongens toch die stap durven maken naar Amerika om, uh, om prof te worden en uiteindelijk de Major League te halen, dan denk ik dat wij, uh, dat wij zeker uh, daarin door kunnen gaan. Ja. Voel je daar zelf, ja, jij voelt daar zelf ook wel een rol voor natuurlijk, anders geef je deze clinics niet. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, um, bij die afgelopen Baseball Classics was je zelf niet van de partij, want je verkoos je avontuur in Korea. Ja dat klopt, en ik had net getekend bij het nieuwe team. Ik was nog niet 100% fit en uh, ja, dat, dat toernooi kwam eigenlijk net iets te vroeg voor mij. En dan, ja, dan moet je een keuze maken en ik had, ik had inderdaad meegekund alleen... Ja, dan moet je een keuze maken. Wat, wat doe ik nu? En uh, ik heb daarvoor gekozen om, om bij Samsung te blijven. Om daar uh, uh, ja, toch uh, volle bak wedstrijdfit te, uh, te worden. En uiteindelijk de competitie in te gaan, ja. En in de toekomst is dan wel de ambitie om toch vaker, wellicht ook voor oranje beschikbaar te zijn? Ja, absoluut. Uh, als er toernooien zijn, ik bestel me altijd uh, beschikbaar. En, uh, ja, je moet, het moet wel uitkomen. En kijk, in het honkbal is het net anders dan in het voetballen. De club die geeft jou, die geeft jou geen vrij om, om daar naartoe te gaan. Dat is het jammer. En als je in de Magic zit, dan mag je, mag je niet meedoen. En ja, zijn in de World Baseball Classic dus wel. Maar ja, die is niet ieder jaar. Alleen aan de Europese wedstrijden bijvoorbeeld mag dat niet. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk gezien dat het verschil tussen het Amerikaanse en ook het Cubaanse honkbal en het Europese honkbal toch best wel groot was. Hè? Maar goed, het Nederlands team laat eigenlijk wel zien dat dat verschil wel kleiner aan het worden is. Kleiner, ik denk dat wij, uh, dat wij gewoon gelijk staan. Uh, en je kan, ik denk dat als wij wedstrijden spelen tegen hun, dat, uh, dat je niet weet uh, wie er kan winnen. Dat het we kunnen is. gewoon met ze mee. Ja, absoluut, we kunnen met ze mee. En uh, ja, we moeten alleen nog een kleine stap maken om echt, uh, als je echt voor de prijzen wil, wil spelen, moeten we denk ik nog een kleine stap maken. Maar we, zijn, we zitten heel dicht uh, er tegenaan. Hoe vinden ze dat in Amerika? Want je hebt daar zo'n tijd rondgelopen. Kijken ze toch met enig ontzag ook naar de Nederlandse ploeg? Ja, het is, het is in de eerste World Baseball Classic, toen hadden ze van Cuba gewonnen. De tweede World Baseball Classic versloegen we de Dominicaanse Republiek twee keer. Ja. Uh, en, maar, maar toen nog was het van, hadden ze toch het idee van, nou, het, misschien een gelukje hier en daar. En, en deze World Baseball Classic zie je dat we gewoon naar de laatste vier gaan. En ik denk dat ze nu wel iets hebben van, nou, dit is een ploeg die, uh, ja, die toch aanstaan is. En we hebben zoveel jonge jongens die erin spelen, dus ja, die kunnen, we kunnen nog tijden mee. Ja. Free agent Rick is dus momenteel even in, in Nederland. Uh, maar ja, jij weet dus ook niet waar je toekomst ligt momenteel? Nee, op dit moment nog niet. Nee. Dus uh, ja, het is dus even afwachten. We zijn, ik ben het gewend en uh, de jongens die hier zijn, die, die gaan precies door hetzelfde. Dickerson zit in de free agency, uh, Curtis Grandison zit in de free agency. Dus, uh, dus ja, het is, en Roger Bennett die ook in free agency. Dus ja. Het hoort een beetje bij je leven, wil je zeggen? Ja, dat hoort bij het leven van de hongballer. Dus uh, ja, we zijn het gewend. Wat ben je in je hart? Want je reist dus de hele wereld over. Voel je je nog steeds Nederlander? Ben je een beetje Amerikaan geworden? Of misschien wel een beetje Koreaan? Wereldburger. <laughs> wereldburger Rick van der Hurk. Ja, absoluut. En wereldburger Rick van der Hurk sprak met Edwin Cornelissen. Dit is Radio 1. Het is even na half vier. Het nieuws. Jeroen. De Filipijnse president Aquino heeft gezegd dat hij in de stad Tacloban blijft totdat de hulpverlening daar soepel verloopt. Veel overlevenden klagen dat ze nauwelijks voedsel krijgen en daardoor honger lijden. Het vervoer naar het binnenland verloopt nog steeds moeizaam. De Duitser, wiens flat vol lag met meer dan 1400 kunstwerken, wil niets vrijwillig teruggeven. Dat zegt hij in een interview met het blad Der Spiegel. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar de herkomst van de gevonden kunstwerken. Er zouden veel werken tussen zitten die door de nazi's zijn geroofd. In Heemsteden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 58 auto's vernield. Gisteren stond de teller nog op 18. Sindsdien hebben meer mensen beschadigingen gemeld bij de politie. In de nacht van donderdag op vrijdag waren er al 20 auto's beschadigd. Het zijn vooral bekrassingen en van sommige auto's zijn de banden lek gestoken. Op de Dam in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen van de actiegroep Nederland wordt beter geprotesteerd tegen Zwarte Piet. De demonstranten keerden Sinterklaas en Pieter de rug toe en ook hadden ze tape op hun mond geplakt. Dat waren de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. We zijn even weg geweest uit de livesport. En dus is de belangrijkste vraag aan Marcella Mesker... is die eerste set nou eindelijk afgelopen, Marcella? Ja, zeker. Die laatste game die duurde wel een kwartier. Die lange service game van Thomas Berdy. Maar uiteindelijk wist Novak Djokovic op het vierde setpoint... zijn tiende breakpoint in totaal, toe te slaan. En hij won dus die eerste set met uh, 6-4. Uh, we zijn nu alweer een eentje op weg in de tweede set. Vijf games gespeeld. Het gaat on-surf. 3-2 voor Djokovic. En Thomas Berdy op 40-15 eigen service. Dus bijna op het randje van drie gelijk. En zo is het dus nog een hele lange weg voor Berdy. Want die moet dus ja, nog de komende drie sets winnen. En is Djokovic in ieder geval een stapje dichterbij... om zijn land op gelijke hoogte te brengen. Trouwens wel lijkt me een hele lastige partij voor Djokovic. Die kan winnen, die ook moet winnen voor volk en vaderland. Maar eigenlijk weet straks die vijfde en beslissende partij... als die ervan komt, ja, dat Servië met ja, die hele jonge jonge... kansloos is tegen Radek Stepanek. Dus het sowieso een lastig verhaal voor Djokovic. Maar uh, hij speelt uitstekend, af en toe wat gefrustreerd... na het missen van al die breakpoints. Misschien dat dat toch ook een beetje in zijn hoofd zit. Van ja, kan wel winnen, maar dan is het pas twee gelijk... en dan kan ik er niks meer aan doen. Maar goed, hij is net een tikje beter tot nu toe. 6-4 Djokovic, drie gelijk in de tweede set. We hier vanmiddag in de hoofdklasse bij de mannen... tussen Amsterdam en Kampong, Tim Steens. Ja, we staan op punt van beginnen van de tweede helft. Uh, we gaan even naar de eerste helft kijken. Want Amsterdam heeft daarin een voorsprong genomen van 1-0. En ik moet zeggen, als je het speelbeeld, uh, speelbeeld uh, zag in de eerste helft. is het ook een verdiende voorsprong van Amsterdam. Het was een slag van rust. Uh, het was een uh, goede actie van uh, Klaas Vermeulen uh, zeg maar op de rand van de cirkel. Hij. Uh, deponeerde die bal bij Billy Bakker. En die had een verschrikkelijk mooie beweging in huis. Hij passeerde keeper David Hart met een backhandje. Een heel subtiel backhandje was dat. En uh, daarmee uh, ging Amsterdam dus met een 1-0 stand uh, rusten. En ik zei al gezien het spelbeeld was het verdiend. Want Amsterdam was de ploeg zeg maar, die hockeyde. Kampong gokte een beetje op de counter. Kregen wel één strafcorner nog in de eerste helft. Maar die werd goed uitgelopen door diezelfde Billy Bakker. Het wordt een beetje dus de wedstrijd van Billy Bakker. We zijn begonnen aan de tweede helft. Eén minuut gespeeld. En Amsterdam leidt nog steeds met 1-0. En er is volleybal bij de dames tussen Pilpush en Setup 65. Net begonnen, maak een tip. Pilpush is de nummer 4 van Nederland op dit moment. Setup 65, maas Marcel, de nummer 5 van Nederland. En we zijn inderdaad net begonnen. Maar er was al wel een hele snelle time-out van de coach van Setup 65, Brahim Abghir. Hij zag zijn ploeg meteen met 3-1 achter staan en dacht van ja, laat ik meteen maar een time-out aanvragen, want de boel moet vanaf het begin op scherp staan. Het heeft enigszins geholpen, want zijn ploeg is iets teruggekomen. Het is nu 5-4, nog wel in het voordeel van de thuisploeg. Maar zet op 65 probeert het weer, middels een nieuwe aanval. Het blok moet dan goed hangen. Even een beetje chaos bij Peelpoes aan de overkant. Maar uit die chaos komt de bal wel terug over het net. Maar dan wel de aanval weer voor setup 65. Ja, dan is het vrouwenvolleybal. Dan heb je lange rallies af en toe. Gerhard probeert dan te scoren. En uiteindelijk gaat die bal in het blok. Maar wel weer via handen van iemand van Peelpoes over de lijn. En dan is de stand weer gelijk. Heeft de time-out dus uiteindelijk geholpen. 5-5 in de eerste set. Martin Grossman accidentally in love. Amsterdam kampong Tim. Vier minuten gespeeld. In de tweede helft. Kampung doet iets terug. Want het is 1-1 geworden. Het was een, uh, ja, een, een zeg maar verdwaald schot uh, dat in de cirkel kwam bij doelman van Essen van Amsterdam. Hij werkte de bal hoog weg. En uh, in de rebound probeerde Quiren Kaspers uh, hem te passeren. Dat lukte niet. Want hij gaf weer een rebound weg. En toen was het Roderick Weusdhoff die die rebound oppikte. En hard die bal hoog achter van Essen scoorde. En zo is het 1-1. En ik moet zeggen dat uh, Kampung goed uit de startblok is gekomen in die tweede helft. En ik denk ook dat Alexander Cox, de coach van Kampung, in de rust heeft gezegd. Jongens, waar is dat goed? team wat ik de afgelopen weken heb gezien. Want het was een beetje initiatiefloos in de eerste helft van Kampong. Ze wachten een beetje af, gokten een beetje op de counter. Hij zei, je moet wat meer initiatief nemen, denk ik, in de rust tegen de ploeg. En dat hebben ze gedaan. En zo is de stand op dit moment gelijk in die topper tussen Amsterdam en Kampong. De Nederlandse short hebben vorige week in Turijn... ...en de afgelopen dagen in Colomna gestreden om Olympische startbewijzen voor Nederland. Olympische startbewijzen voor Sochi over een paar maanden. Uh, aangeschoven is oud-shorttracker C. Juffermans... die zelf twee keer op de winterspelen stond... en nu in de shorttrack-selectiecommissie zit van de KNSB. Uh, C. goeiemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dat eigenlijk? Wat mag jij dan nu nog beslissen? Nou, deze wedstrijd staat daar los van. Dit is een ASU-wedstrijd ja. om startpla startplaatsen ja. voor je land binnen te halen. Maar eigenlijk aan het begin van het seizoen zit je met de commissie bij elkaar... en schrijf je... Nou ja, de selectieprocedure uh, voor het hele seizoen En, en, en de, de Nederlandse regels dus ook om je te plaatsen voor de Spelen? Uh, exact. Ja. Nou, uh, en dan heb je daarbij ook nog weer, dat, dat is dan voor de, het stukje KNSB... en dan heb je daarnaast ook weer de NOC-NSF-regels... met de top 8 en de top 12 die je bijna bij alle sporten natuurlijk voorbij hoort komen. Ja. En dat is weer een NOC-NSF-ding. Ja, we laten we kijken of we wat duidelijkheid kunnen scheppen in al die regels. En aan het einde van dit gesprek begrijpen wie er naar Sochi gaan en waarom. Um, eerst maar eventjes kijken naar het aantal tickets dat is um, veroverd... door de Nederlandse shortreckers voor de duidelijkheid dus voor het land. Hè, want dat was de inzet van dit weekend en vorig weekend bij elkaar. Ik geloof dat ze twintig tickets in totaal hadden kunnen veroveren. Hoeveel zijn er geworden? Dat zijn er drie minder geworden, zeventien. En is dat dus heel goed of vooral jammer dat die drie... Afvallen. Nou, het is, het is heel goed. Uh, je ziet dat bijna alle landen, ook de toplanden als Korea en Canada... hebben zo hier en daar nog wel een plekje laten vallen. De allerbelangrijkste waren de aflossingsplekken, de, de relay. Die zijn binnengehaald. Dus dat betekent dat we met, sowieso met tien man uh, naar Sochi gaan... Uh, Verder zijn op de 1500 meter hebben zowel de dames als de heren één plekje gemist. Dus in plaats van drie, twee. Ja, maar is dat erg? Want je hebt niet op elke afstand evenveel wereldtoppers. En nou, dus kansen dat, dat, op medailles? Dat, dat klopt. Ik vind het in het geval van de dames uh, wat minder erg en wel voorzien. Bij de heren is het wel erg jammer. Freek van der Wart uh, maakte, ja, had gewoon eigenlijk een, een, slechte, een slechte 1500 uh, dit weekend. En die verspeelt een plek, maar eigenlijk ook direct zijn eigen plek. Uh, dat kon je ook wel zien aan zijn reactie daarna. En dat was wel een, een, een, ja, eentje die we eigenlijk wat binnen hadden moeten kunnen want, halen. Want waarom verspeelt hij zijn eigen plek? Want de, de, het vervol, de vervolgstap is dat je gaat kijken wie zich individueel al gekwalificeerd hebben. Dus wie aan regels hebben voldaan. Ja. En kan Freek van der Wart dan dus nu niet meer op de 1500 meter worden afgevaardigd? Nee, de, nee ja dat klopt. Dat is exact hoe het zit. Uh, er zijn er al twee. Niels uh, Kerstelt en Sienkie Knecht hebben zich al uh, genomineerd en gekwalificeerd voor die afstand. En, en er zijn maar twee, uh, twee plekken. Dus het houdt van ja. hem. En er komen en... geen kansen meer ook nu. Nee, nee, nee. En wat hij in zijn achterhoofd uh, nog had, is uh, van nou, misschien voldoe ik dan nog niet direct aan de NOC-NSF-norm, uh, maar op het moment dat we daar zijn, in de voorbereiding komt die 1500 meter maar heel goed uit uh, en, en kunnen we die er misschien nog wel tussendoor fietsen. Ja, en tussendoor fietsen is dan dat als je toch eenmaal nou, op nou, een kijk, afstand in de het bent, ver... dat je dan ook andere plekken mag. Kijk, en dat, dat, nou, dat officieel natuurlijk niet, maar het is vaak wel zo als het, zeg maar, het wedstrijdprogramma zo is dat het... Dat je toch al een keer in het stadion gereden kan hebben. Voordat je bijvoorbeeld drie halve finale in moet. Dat het er zelf ook zal zeggen van ja, wij begrijpen wel dat het donders belangrijk is dat je daar van start gaat. Uh, dus, dus rij maar. En daarbij had hij ook gewoon top 8 kunnen rijden. Want Freek, is wel Europees kampioen, dat, dat is geen pannenkoek. Die, die nee. jongen had echt die had ook halve finale, finale kunnen rijden. En dan, dan vlieg je er in de volrondes uit. Ja. Kortom, er zijn nu 17 plaatsen. Uh, waar Nederlandse short op ingezet mogen worden... volgens wat ze dan dit weekend hebben gereden. Worden die ook allemaal ingevuld? Nou, voor nu alsnog eigenlijk één plek niet. Uh, bij de dames uh, 500 meter hebben we drie plekken... En eigenlijk is alleen Jara van Kerkhoff en Jorien ter Mors zijn daarvoor geplaatst. Maar goed, ook daar, ik ben heel benieuwd ook wat het NOC-NSF daarmee gaat doen. Ook daar weer in voorbereiding voor de relay zou het misschien wel fijn zijn... om de nummer drie of vier die afstand te laten rijden. Ja, je noemt steeds NOC-NSF die dat soort beslissingen neemt. Heb jij daar en hebben jullie daar in de selectiecommissie... Nog invloed op? Nee. Kan je daar nog advies over uitbrengen? Nee, of luisteren ja, ze nee. überhaupt niet? Nou, dat, dat denk ik wel. Want uh, in het verleden heb ik ook meerdere afstanden gereden dan waar ik op gekwalificeerd was. Ook met hetzelfde: van nou ja, weet je, uh, 1500 dat was destijds mijn afstand. Rij was die 1000 meter of de 500 meter die de dag ervoor zit. Dan ben je al een beetje aan de entourage gewend... en dan voel je het echt het wedstrijd nog een keer. Ja. Dus doe dat dan maar. Um, maar ik, ik neem aan dat, uh, dat ook uh, Jeroen Otter, de bondscoach... die daar natuurlijk al is, dat hij dat ook... Uh gaat verkopen zo. Ja, maar goed. Het is altijd handig, denk ik, als meerdere mensen dat doen. Dus... Nou, voel ik, ik, ik... je daar nog een taak? Heb nee, je het idee nee dat... dat is niet aan mij omdat... Uh, omdat uh, ik doe het hier dan nu eventjes wel. maar uh, Uiteindelijk gaat het erom dat die sporters zo goed mogen presteren. en, en ze gaan, uh, We zijn zes jaar geleden met de hele ploeg en het NOC is daar heel belangrijk in, in geweest. Hebben ze het shorttrack weer op de kaart gezet, het Nationaal Trainingscentrum neergezet. Het NOC en ook de KNSB natuurlijk. Uh, en dan zou het raar zijn als je dan zo kort voor een wedstrijd zit en zo'n belangrijk moment uh, dat je dat dan niet zou doen. Maar goed dat is mijn mening en ik ben heel benieuwd hoe zij daarmee om zouden gaan. Ja, zullen gaan. Dan even kijken alvast naar Sochi. Want waar het uiteindelijk om gaat, het is allemaal leuk en aardig dat je 16 plaatsen gaat invullen of misschien 17 en dan nog twee relay plekken. Maar wat zijn nou van die, nou zeg dan dus 18 verschillende uh, mensen die gaan racen, wat zijn nou de kansen om echt een medaille te gaan pakken? Uh, nou als je kijk naar het afgelopen wereldkampioenschap. Wat qua niveau natuurlijk vergelijkbaar is als uh, de Olympische Spelen. Daar had Jorien een plak. Shinky een plak. Uh, en met de aflossing Heren hadden we een plak. Ja. Knecht en Ten Voor uh, wie de achternaam en die wij weet. Ja. ja. Maar ook, ook uh, en dan doe ik eigenlijk de andere tekort hoor. Want ook uh, Niels, uh, Niels Kerstelt uh, kan individueel finales rijden en, en dus ook een plak halen. En dat geldt voor Freek van der Wart ook. En eigenlijk ook Daan Rilsma heeft al plakken gehaald. Uh, dus ja, iedereen kan een, zou, zeg maar, zou in theorie een plak daar kunnen halen. Bij, bij de heren, bij de dames, ligt het ietsje anders. Daar is echt Jorien wel de, de blikvanger. Uh, Yara wel kort erachter, maar die blijft nu nog vaak steken op plaats 5-6. Van Kerkhof, ja. Ja, ja sorry. Ja, dan zit je er ook wel heel dichtbij. Uh, maar dan, ja, Jorien is, is, is wel echt een, een stap verder al. Maar bij de heren zijn ze eigenlijk allemaal wel uh, medaillewaardig. Ja, maar goed, het, het blijft wel een sport waarbij alles moet kloppen hè, in races. Um, kan je inschatten waar ze uiteindelijk tevreden mee zijn? Um, met welk resultaat uh, als men weer terugkomt uit Sochi? Nou, dat zal natuurlijk per individu uh, verschillen. Uh, ja. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn als we, laten we maar beginnen met één plak. Uh, en ik, ik, ik zet overal op mijn invullijstjes nu twee plakken. En dat is een pure gok. Kunnen er ook vier zijn? Kunnen er ook? Ja, <laughs> ik, hoop dat, ik hoop dat het de vier zijn. Maar ja. nul kan ook. Als je, als je kijkt naar, naar dit weekend. Dan, uh, ja, dan, dan zou dat nul zijn. Ja, want was dit weekend uh, in dat opzicht ja, hopelijk niet. Maar was het een goede graadmeter richting de Spelen? Heeft hier iedereen, omdat elk land natuurlijk die, die plekken moest veroveren... heeft hier iedereen alles op alles gezet? Nou, wat je echt zag dit, dit weekend. Vorige week euh, hebben degenen die meerdere afstanden rijden... hebben zo'n 30 keer gereden. Dit weekend weer. zaten maar eigenlijk maar een paar dagen tussen. Toernooi van vier dagen. Wat je nu echt zag op het moment dat de plekken voor hun land veilig waren... dus dat is top 32 of top euh, 36. Euh, 1500 en de andere twee afstanden. Euh, dat de mensen met de rem op gingen rijden. Euh, knecht... Reed bijvoorbeeld geen B-finale vandaag. Um, Ten Morse meldde zich soort van half ziek af he, voor precies, het laatste individuele en die, nummer. Ja, die, die reed niet het laatste in individuele nummer, maar die reed nog wel de aflossing. Dus ze hebben wel echt ook met de handrem erop gereden. En dat is niet alleen in Nederland zo. Ook andere landen zag je echt dat ze, dat ze keuzes gingen maken. En je zag ook, je kon het ook zien: veel valpartijen, veel domme beslissingen. Dingen die niet gebeuren als iedereen scherp en fris is. Dus de nee. belangen waren natuurlijk heel groot. En nu is het. Je kon echt zien op het moment dat ze helemaal in de kwartfinale stonden. en die plek was verzilverd. dat er. ja, een soort berusting kwam. En dat komt natuurlijk niet. Ja, komt de scherp natuurlijk niet te goede. Ja. Was het een raar weekend eigenlijk dan? Omdat iedereen met spanning erop moest knokken voor die tickets. Heb je nou, echt gekke dingen gezien? Uh, nou ja, toch wel. Maar uh, misschien nog wel meer. vorige week, uh, de eerste week. Korea stond bijvoorbeeld tiende op de aflossing. Korea is een land die normaal voor goud kan rijden. Dat zie je dan ook in één keer ertussen staan. Ja. Hebben ze dus het gehaald uiteindelijk? Die of? hebben het inderdaad wel uiteindelijk geha ja, wel gehaald. Die stonden vandaag ook met de, met de, mannen, uh, de Nederlandse mannen in de finale. Dus die, dat is wel weer goed getrokken. Maar er, gebeuren, ja, over die, er zijn zoveel races. En, en er gebeurt gewoon uh, dat er in de eerste rit iemand een disqualificatie krijgt. Ja, dan heb je gewoon nul punten. En dan verspeel je gewoon een, een plek voor je land. Ja. Is dat eerlijk? Nou ja, dat is dat is een spelletje. Ja, een aantal nou, dat regels. zijn de bedachte regels, maar is dat eerlijk? Nou, dat is wel eerlijk, ja. Want er zijn een aantal dingen waar je altijd aan moet als rijder. En ik, ik weet dat zelf ook donders goed. Uh, je moet nooit gediskwalificeerd raken, je moet niet vallen, je moet altijd finishen. Nou, goed, en die laatste, daar heb ik natuurlijk nog wel een dingetje mee. <laughs> dus, dus en, en dat zijn als je je daaraan houdt en uh, je zorgt, uh, want dat is vaak. Bij valpartijen, of, want er zijn natuurlijk meer valpartijen dan bijvoorbeeld in de lange baanschaatsen... maar uiteindelijk heb je controle, 9 van de 10 keer heb je controle over je, eigen, over je eigen lot. Op het moment dat je op een verkeerde plek zit, tussen de verkeerde mensen... weet je dat de kans op een valpartij veel groter is. En uh, daar moet je handig mee om leren gaan. Ja. Heb je een goed gevoel over de Spelen als het over Nederland gaat? Ja, want ik verwacht dat uh, de Nederlandse mannen en vrouwen nog niet hier top zijn. En ze rijden hier echt al voor, voor de medailles uh, in de ronde. Uh, en ik ken Jeroen ook wel als trainer nu. Die weet nog wel een, een soort van extra konijn uit de hoed te toveren om, om de jongens en meiden echt superscherp uh, aan de spelen te hebben staan. En uiteindelijk, het, onderhand is het ook een ploeg met veel... Uh, zeker een mannenploeg, een ploeg met heel veel ervaring. En ze hebben gewoon heel veel vertrouwen. Dus ik, en en daar dus heb ik het eigenlijk ook wel. En dus moeten we met z'n allen meer dan ooit op de winterspelen... gaan letten op het short track. Ja, ik denk, ik denk echt dat uh, de aflossingsfinale die ook helemaal aan het einde zit van, uh, van zeg maar de Olympische Spelen... dat wordt echt het hoogtepunt van uh, de Olympische Spelen. Oké, okay. een paar maandjes nog, dan is het zover. Dankjewel, je wel, C.S. We gaan terug naar het hockey, naar Amsterdam Kampong. Tim Steens. Ja, het is een hele interessante wedstrijd geworden, want Amsterdam heeft weer de leiding genomen. Het was uh, Santi Freixa, de Spanjaard, die de bal achter keeper hard tikte. En daarvoor uh, vooraf ging een mooie actie van uh, Billy Bakker. Die is heel sterk in duel in de cirkel als hij de bal krijgt. Hij had even daarvoor al een schot gelost, uh, Billy Bakker, maar die werd gestopt door doelman Hart. Maar even later was die bal, uh, weer, kwam die bal weer bij Billy Bakker en die legde hem toen af op uh, Santi Freixa. En die passeerde hard en zo staat het uh, 2-1 voor Amsterdam met nog 19 minuten op de klok, maar het is een heel interessante wedstrijd geworden. Want Kampong dringt nu aan. Het spel ligt nu even stil. Want er wordt een kaart gegeven, geloof ik. Ja, het is een groene kaart. Wordt er gegeven voor een speler van Amsterdam, dat is Nicky Leijs. Hij moet twee minuten naar de kant. Nog 19 minuten heeft Kampong om iets aan die twee- en achterstand te doen. De volleybalvrouwen van Peelpush en Setup65, Maarten. Kijk naar de service van Kirsten Oude Kamphuis Die is in dienst van Setup 65. Maar uh, haar ploeg heeft wel een aantal setpoints tegen. Want er staat 24-17 in de eerste set. En nee, hier is hij nog niet in de maak. Want er hing nog even een goed blok van Setup 65. En dus mag uh, een van de tweeling Oude Kamphuis Kirsten in dit geval nog een keer gaan uh, serveren. Maar uh, nog steeds op het setpoint dus voor Peelboes de thuisploeg. Die uh, halverwege deze eerste set er zo tussen sprintje nam en afstand nam van Setup 65. Nu dan de aanval voor Peelpoes. Dan gaat de bal op de buitenkant. Wordt hij keihard binnengeslagen door Klerks. Maar hij komt weer terug van de kant van Setup 65. En dan blijken de zusjes uh, Oude Luttenkuijs toch slim genoeg te zijn. In dit geval Ilse Oude Luttenkuijs die weer een punt pakt. En daarmee krabbelt Setup puntje voor puntje terug. Maar hebben ze nog een enorm gat te dichten. Is het 24-19 en vraagt de coach van de thuisploeg, Johan Leenders, de coach van Peelpoes... dus de time-out aan om even weer rust in zijn ploeg te brengen. 24-19, de stand, de set, uh, ja, daar mag je wel van uitgaan dat hij naar nou Peelpoes gaat. Of uh, Kirsten Oude-Luttekijs moet een hele goede service serie neer gaan zetten. Maar dat, uh, gezien het beeld van de eerste set hoeven we dat eerder gezegd niet echt te verwachten. Dus mogen we ervan uitgaan dat als de time-out zo voorbij is, dat de wedstrijd ook snel voorbij is. 24-19 voorlopig. De eerste set bijna in handen van Peelpoes. De tweede set tussen Novak Djokovic en Thomas Berdy. Marcella. Ja, het staat vijf gelijk, dus ze geven weinig toe. Uh, we hebben wel één uh, nieuw iets gezien. Dat zijn uh, namelijk de eerste breakpoints uh, geweest voor Thomas Berdy. Die kwamen in uh, de vorige service game van Djokovic, de tiende game, op 5-4. Stond het 15-40. Maar ja, dan de vastheid, uh, het tempo, uh, het fysieke van, uh, van Djokovic... die mist dan gewoon niet in zo'n lange rally. Dus die werkt keurig netjes die breakpoints weg. Komt dan op 5-4. En nu dus... Uh, Vijf gelijk nadat Berdy zijn service game weer keurig en simpel langs zij schoof. Het is nu ja, de service game van Thomas Berdy. Ik heb het idee dat de Tsjech iets begint aan te dringen. Want hij zal ook beseffen: ik sta één set achter, twee sets achter komen tegen Djokovic, de nummer twee van de wereld. De man van wie ik al veertien keer heb verloren. Dat gaat niet lukken. Dus het is nog altijd 6-4 voor Djokovic. En 5 gelijk in de tweede set. So I- Can't stand van de police. Bondscoach Louis van Gaal heeft Vitesse-speler Patrick van Arnold opgeroepen... bij de selectie van het Nederlands Elftal. Oranje oefent aanstaande dinsdag in Amsterdam tegen Colombia. Van Arnold profiteert van de blessures van Bruno Martens Indy en Jetro Willems... die de trainingskamp van Oranje in Noordwijk inmiddels allebei hebben verlaten. Voor Van Arnold is het de eerste keer dat hij is geselecteerd. We zijn zometeen terug met nog twee uur langs de lijn... met hockey, volleybal, tennis en meer. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Uh, 50.000. Nee. 200.000? Nee. 1 miljoen? Uh -uh. Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders... extra vitamine D nodig. Oh ja? ja? Misschien jij ook wel.